1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Alle inzittenden van het passagiersvliegtuig... dat is neergestort in de Nigeriaanse stad Lagos zijn om het leven gekomen. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten gaat het om 153 mensen, allemaal Nigerianen. Ze zaten in een vliegtuig van de maatschappij Dana Air... dat een binnenlandse vlucht maakte van de hoofdstad Abuja naar Lagos aan de kust. Het toestel zou kort voor de landing een gebouw hebben geraakt en in brand zijn gevlogen. Het kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos, vlakbij het internationale vliegveld of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Duizenden mensen zijn naar de plaats van het ongeluk gegaan... en kijken toe hoe de brandweer het vuur bestrijdt... en hoe de reddingswerkers hun werk doen. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep... in de zaak tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd zaterdag veroordeeld tot levenslang... wegens het neerslaan van protesten in zijn land... maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en zes hoge politiefunctionarissen ze gingen vrijuit... Toen wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. Tegen het vonnis was veel protest in Egypte, omdat velen graag de doodstraf hadden gezien voor Mubarak. In Wassenaars, oud-politicus Jan Gmelig Meiling overleden. Hij was staatssecretaris van Defensie voor de VVD in het eerste kabinet kok en versnelde de afschaffing van de dienstplicht. Dat deed hij door in 1996 nieuwe lichtingen dienstplichtigen al niet meer te laten oproepen. Gmelig Meiling raakte in opspraak door enkele onverklaarbare declaraties, maar een onderzoek in 1998 pleitte hem vrij. Toch keerde hij niet terug in het Tweede Paarse kabinet, maar werd lobbyist voor defensiebedrijven. Jan Gmelig Meiling was al geruime tijd ernstig ziek. Hij is 76 jaar geworden. Het weer, vannacht bewolkt en eerst nog droog... maar later gaat het vanuit het westen regenen. komende dag ook bewolkt en ook dan periode met regen. Pas later op de dag breekt mogelijk de zon door. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Uh, welkom terug bij Echte Jannen, de radio Show van Poot. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op Echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne, Ja, ja, En je kunt straks gratis bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter en de stemming van vanavond is... het EK wordt een regelrechte ramp. Maar nu eerst bij onze tafel nog steeds de man... die ons met zijn blote vuisten kan verwerken... als kootletje gehakt en af van vlees. We praten met hem door over vechten... en we hopen nog iets van hem te leren in het laatste blok, Jan. Zeker weten. Semischild, K1 kampioen. Uh, Hoe... Schakelen we iemand snel uit? Hoe doen we dat? Ja, dan kan je zeggen, ja. ja, even een knietje onder zijn kaak... maar wij zijn er gewoon... Dat kunnen wij niet. Maar hoe kan je het beste iemand gewoon even een nokkie maken? Ja, het beste kan je natuurlijk uh, ontwijken dat het uh, conflict ontstaat. Zeker, dan ja, is dan dat is nee, dat niet nee, meer leuk. Wij zijn de meeste conflictvermijdende mensen... Nou ja, ik ben de meeste de man op aarde ongeveer. Ja, dat noemen wij een slappe hap. Ja, ik ben hè? heel lafbeck eigenlijk. Ik, ik, ik, ik was ooit heel goed op de eerste 30 meter, maar dat is ook een beetje... Rennen kan hij ook niet meer. Ook wel rollen wel van. trouwens. Rollen kan niet, hij kan rollen als de rollen. beste. <laughs> maar goed, ja. die confrontatie nou, dus kunnen wij niet... de gek van ja. mijn neus. Ja, en, en, en, en hij ik zegt niets pracht... over mijn moeder. En ik denk, hij moet liggen. Hoe doe ik dat? Nou, kijk, dan moet je. Ik, ik deed het altijd vroeger altijd. Van op het moment als ik in een. Dan, toen ik jonger was, dacht ik van. Nou, stel je voor dat je in een straatgevecht komt, wat doe je dan? Ja. Dan nou, doe je alles wat niet mag in het karate of in het kickboksen. Dus ik zou hem keihard in zijn zak trappen en daarna zijn ogen uitprikken. En dan is het klaar. Zak trappen, ogen uitprikken. Nou, dat, dat had ik zelf kunnen bedenken, maar het klinkt effectief. Dat is heel actief, maar om iemand nog out te slaan... Nou, eh, -out zijn, nou, nou, nou, dan hoeft hij nog knock-out te zijn. dan zit hij toch niet meer. Nee, ziet hij als je Als je zijn ogen eruit prikt, dan ziet hij het niet meer. Dan ga je gewoon achter hem staan Dat is lachen, jongen. Dat vindt die man niet leuk, hè? Eerst een schop in je zak, nee, ja, wordt je ja, ogen uitgepakt. Je, je vindt het veel te leuk. Dit is, dit is zelfverdediging, Jan. Dit is niet, niet lollig. Maar ja, dat is de vraag natuurlijk. Hoe lang blijft het zelfverdediging? Nee, Jan is sadist. Op een gegeven moment, ja. <laughs> dan wordt het geen zelfverdediging, meer. dan wordt het een aanval. Ja. En maar, maar, dan, dan zie jij dadelijk in de bak voor. Uh, een zelfverdedigingsaanval. Ja, ja precies. Dat maar dan prik ik nog, maar he. één oog uit. Dus, maar ik ja. denk, ik, maar dan... Dat moet ik maar één keer doen. Eén ja, actie. Ja. Dat ja. zou ik aan. maar dan hoe doe één actie en stop dan. Ja, wegwezen. Ja. En, en, maar... en dan uh, ja, kijken of hij nog verder wil. dan nog één actie. Eén actie. Ja. Maar, maar uh, uh, het makkelijkste knock-out... Is, is dat zo dat je dan op het puntje van de kaak moet slaan? Is dat waar? Ja. je moet gewoon hard slaan. Dat is eigenlijk alles. maakt eigenlijk niet uit waar je hem raakt op zijn hoofd. Je, op je hoofd kan je overal nog out gaan. Waar hij waar ook komt. Ja. Hey, en, en hoe voelt dat als je knock-out gaat? Want dat heb je wel eens gehad, toch? Ja, ik ben wel eens knock gegaan en uh, ja, je voelt er niks van. Het, het is, is gewoon gebeurd je bent weg. Eigenlijk is, het eigenlijk is het nog makkelijker als een wedstrijd helemaal uitvechten. Ik ja. denk, daarom vind ik ook als iemand opgeeft, een partij opgeeft... vind ik ook een mooie overwinning als een knock-out. Voor het publiek is het misschien zo mooi, want je zien natuurlijk iemand helemaal gestrekt gaan. Maar voor de vechter zelf is het een grotere nederlaag... Om, uh, om te, te erkennen dat je moet opgeven ja. als dat je nog oud gaat. En die pijnen, dat lijkt me nou zo eng. Ik ga, dus, ga je dus in zo'n zo ring in en dan denk je... oh, die, die, die, die enorme stronk daar, die gaat me dus pijn doen. Dat, is, dat ja. zou ik bang voor zijn. Nou, ik heb, ik heb uh, in mijn Pankras-partij, uh, uh, in mijn MMA-partij... heb ik wel eens uh, gehad, ik keek heel erg naar een vechter op. En dat was uh, Funaki. En uh, op een gegeven moment, uh, hij die Japaners toen ik er pas kwam... die Japaners die trapt altijd zo heel snel... En dan denk ik van zo, dat is echt een tik. En op een gegeven moment, hij schop mij tijdens mijn partij. Want dan kijk ik toch denken. Want soms, uh, dat is ook apart. Soms in een partij, dan je, staat de tijd stil. En dan denk je heel veel. En dan gaat er een seconde voorbij. En op een gegeven moment, hij trapte mij. En ik dacht echt zo van, hé? Is dat nou, is dat alles? Van die Fukunaki. Ja. En toen, uh, ja, toen heb ik hem aangepakt. Maar dat was gewoon echt een moment dat ik dacht van, dat doet helemaal geen pijn. Ja, en dat heb ik... Nu nog steeds, eigenlijk in deze partij heb ik dat nog steeds, heb ik dat. op het moment als ik een klap van mijn gezicht krijg, dat ik denk van nou, dat valt wel mee. En dat zijn eigenlijk hele gevaarlijke momenten, want dan laat ik mijn dekking zakken en dan uh, wil ik er bovenop. En dan moet ik echt uh, teruggeroepen worden door mijn coach van rustig aan, stap je terug. Ja, anders raakt hij wel. Want anders raakt hij wel goed. Hé, hey, maar uh, ik ben zelf nog nooit een uh, uh, oké gegaan. Maar kunnen we zo even regelen? Hier ja, zet, uh, doen we leuk. leuk ja, voor de kijkertjes thuis op echtjanne.nl <hijst> kan je straks zien hoe Jan Roos in één klap niet meer bijkomt vannacht. Dat is hartstikke leuk. Kunnen we het doen? Weet je wat we doen? We maken het nog leuker. We doen het met Jan Heemskerk. Doe ze ja. even de bal. Ja. ja. Hey, maar, ik maar, ben een hele angstige oude man. Doe ja, doe da dat is juist het leuke. Dat ze dat angstige konijntje hierdoor op die tafel heen zien rennen... en dat ik je laat struiken. En dan zie Bam! Hé maar, Semi. Eh, uh, knock-out. Je, je ziet een vuist op je afkomen en denk, ja. oh, dit, dit, dit wordt niet leuk, dit nee. wordt niet leuk. Ja, voor, ja, dat denk je inderdaad. Van, ja. Oh, oh heb je hem. Nee, oh, oh, shit. Verkeerde en dan is het plokzwart. En... Ja. Ja. Of, ja. oh, plok of denk je, oh, ja. plokzwart. Of denk je, plokzwart? Kijk, uh, meestal, als ik er eentje zie komen, dan denk ik van, maakt me niet uit, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, nee. dus ik denk niet aan het uh, zwarte gat er wel. Ik denk gewoon, maakt niet uit. Maar. En dan krijg je hem en dan sta de op je benen. Maar het maakt niet uit. Ma ma de denken blijven denken, maakt niet uit, maakt niet uit. Doe niet shit. Oh. Blijven ja, want je waren. moet jezelf wijs, eigenlijk als ware wijs maken. Dat ja, ah, was even een klapje, maar dat kan ik best ja, hebben. Het, eigenlijk is het een beetje net als uh, de politiek. Hier begon je je kop in het zand steken. Dan zie je ja, dus, het niet. Het gebeurt er, niet, het gebeurt niet. Ja, is dat, er is niet. <laughs> dat is wel mooi. Dat is allemaal. mooi. Oké, dat kan uh, ik wel. Oké, okay, okay, pop zwart en dan kom je bij. Hoe voel je je dan? Nou, ja, dat is echt... Uh, op het moment dat je bij komt, kijk, dan gaat alles een beetje langs je heen. Maar dan later kom je in de kleedkamer. Ik heb, ik heb wel eens gehad dat ik in de kleedkamer kwam. En dat mijn trainer, uh, Dave, die was uh, mijn, uh, verband om mijn voet aan het losknippen. Ik had, ik had mijn middenvoetsbeentje had ik gescheurd voordat ik de wedstrijd had. Oh ja, en daarna dus, wel uh, wedstrijd doen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Mijn, mijn voet helemaal me ingetaipt. Dus hij knipt dat los. En ik zei, waarvoor knip je dat los? Ik zei, ik moet nog vechten. Maar toen was ik, gewoon, was ik gewoon de weg kwijt. Die partij heb ik overigens wel gewonnen. Maar ik weet het niet, ik weet nieuw. hoe. Maar je, je, even wachten, dus je, je was aan het vechten met een gebroken middenvoetsbeentje. Uh, je was knock-out gegaan en je hebt hem alsnog gewonnen. Ja. ook de... Maar waar je. Te... Oh, dus je bent de... gewoon een keer neergegaan, ik toen ben je opgestaan en toen, opgestaan en toen ik heb, opgestaan, heb je hem. Me... helemaal in elkaar uh, gekletst. Ja, nou, dat moest dat heel goed, zeg maar. Maar, maar uh, als je dus Nokkout. In de kleedkamer was ik weg. Ik wist niet dat er wat was gebeurd. Maar is dat, nou. uh, krijg je nog geen hersenbeschadiging? Nee, uh, ik heb af en toe die testen en dat uh, blijkt helemaal goed te zijn hoor. Maar dat je, dus dus je, je valt gewoon even uit en er is eigenlijk helemaal niks aan het handje? Ja, je, je, je bent uh, vijf minuutjes kwijt. Heb je wel eens iemand knock-out geslagen dat je dacht... Oh, dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk. Moet ik hem nou zien liggen, Die lieverd. Nou, <laughs> dat laatste niet. Maar ik heb wel eens <laughs> gedacht van nou... Ik snap niet dat hij uh, net nog opgestaan was. Zo nee, hard. Maar dat doet hij het zelf. Nee, dat doet maar Thijssen, die zei altijd... kijk, wat, als je Stel nou dat ik nu Jan een klap zou willen geven... Dan denk ik, ik sla hem even op zijn kaak. Maar hij zei, je moet... Uh, iets van 20 centimeter achter die kaak willen slaan. Dan sla je er zo ongelooflijk hard omdat je er doorheen wil. Je, je wil juist je ja, een stukje verderop zijn, eigenlijk. Juist, je wil, je wil er doorheen. En dan, dat zijn er. Ja, dat weet ik allemaal. Ja, qua theorie zit ik top. Praktijk was, ik heb gebokst. Ik was slecht. Nee, echt, Sammy, ik was heel slecht. Denk je trouwens dat ik een goede K1 fighter zou kunnen zijn als ik geen uh, bril had en wel conditie en zo? Qua bouw. Natuurlijk, je kan een onwijs aardige jongen ook. Je kan je zijn wat je wil, natuurlijk. Nee, alleen of je een goede vechter zou zijn, dan weet ik niet. Ja, hoor, je kan niet zijn wat je wil. Ja, ja. ik, ik, ik zie een hopeloos project, dat zie ik. Dat ken ik heus wel. Jij ook? Echt, ik dat ik, niet. Ik begin ook niet aan ook trouwens. Maar we gaan. Kijk, ik kijk, wil je wat nou zo schattig is, Jan? Nou, kijk de grootste vechter van Nederland, die zegt tegen mij... nou, het zou best kunnen, terwijl hij eerst naar mijn buik keek, moest lachen. En, maar ik dacht, weet je, ik, weet je? Ik, ik ga die man toch met respect ja, behandelen. Ja, mooi is dat. En dat jij dat dan niet doet. Dus je, ik, begrijp, ik begrijp het niet helemaal. Maar, maar, maar, maar. Hé, hey, uh, Nederland is heel erg goed in dit K1-fighten... Maar, uh, zeg maar die die, die, die, die worden zo'n beetje geweerd slash verboden. Hoe voelt dat nou? Omdat je natuurlijk... In Japan kussen je ze, kus je, kus je voeten. En hier ben je ja. dan de, uh, uh, f, uh, ja. ja. Maar dat is toch allemaal omdat ze dan ze schijnt toch ze al, zeggen altijd dat dan alle penosen daar in, in, in, op tafel eten met tien zitten om duizend ja, zaken. Dat is toch te, super. Dan kunnen ze toch gelijk oppakken die handel. Als nou, het, als het, het echt zo is. Dat is dan goed goed moeten zijkant. ze gewoon uh, opruimen die handel, maar dat doen ze niet. Want, want waarschijnlijk zijn het niet zulke penozen dat nee, ze ja. daar uh, ja, en erbij, voor hebben. Ik denk dat uh, als je kijkt wie naar Ajax zit te kijken op zondag, wat voor tuig daarin zit. Kun je zeggen, nou ja, we, we stoppen maar met dat voetballen, want er zitten allemaal criminelen op de tribune. Wat de, ja, de skybox. What the fuck kan je daar nou aan doen? Of kan je ja, er. Maar ja. is er wel een contact dan tussen sporters tussen en, en uh, dat soort types? Nou, ik Zo. denk dat in elke sport. Uh, kijk, op het moment als je topsporter bent en je presteert heel goed, denk ik dat er altijd wat types op je pad komen die je misschien uh, beter kan mijden. Maar ik denk nu niet dat dat inherent is aan het kickboksen. Hebben ze bij jou al uh, ge geïnformeerd of ze vriendjes met jou kunnen worden? Nee, ik ben vrienden van de wachter. Ja, nee, maar weet je wat het dammek is? Als ik dus crimineel zal zijn en een grote crimineel. Nee, dat, dat zie je ja. weer dan ja, ja, wel. Ja, ja. Dan zou ik denken: weet je wie ik als bodyguard wil? Semi-schild. Want dat is onwijs cool natuurlijk: dat je, jij als bodyguard zou zijn. Maar word je daar niet voor benaderd? Nee. Wat mm. dom vind ik dat van die gasten, dan ben je zo goed. Hoe ga je goeien... het aanpakken, dan ga je een semi-toe Zegt sim, horen... Wil uh, je mijn bodyguard worden, mijn dan krijg bodyguard. Dan dan dan je een anderhalve ton je per je... jaar? Zegt Tim, je, je rotte voor anderhalve ton, dan kom je niet eens mijn nest uit. Dan zeg je half miljoen, zegt Tim, wow, misschien. En dan heb je onwijs, dus het is toch onwijs cool dat semi hier staat, of niet? Ja, dat is wel cool. Ik, ik, ik zou dat niet doen, omdat ik dan nog kleiner lijk. Weet je, ik ga bijvoorbeeld in het café, ga ik ja, naast de lelijkste man staan. Misschien zei dat ook. Ja, doe jij dat ook? Oh nee, Beleden... Ik Dat naast de kleinste man staan, ja. Nee, maar... Ja, nee, te... nee, nee, ik niet. Ik, ik, ik heb gisteravond de hele van, avond in de kroeg naast de Keg gestaan. Jij het hebt gisteravond het... in de kroeg zo ontzettend niet naast mij gestaan. <laughs> jij bent zo ver mogelijk van mij afgestaan. gaan staan. Uh, mevrouw Roos, als je luistert... Jan heeft een uh, vrij, vrij grote fantasie. Dus er was niks een man. Nee, hoor. En het was een meneer met ja, niks van te praten. Ja, en, en die ja, meneer heette hem. Esther ja. en dat was wel een beetje gek. <laughs> nou, als je... Als je, als je, als je nou, Hey, um, ja. uh, wanneer ga je weer wat winnen? Wanneer uh, moet je weer? Nee, uh, in oktober komen er weer uh, de Final 16. Dus de eliminatieronde voor de grote finale in december dadelijk. En dat is in Japan. Uh, misschien is dat in Japan. Ja. Dat is niet helemaal zeker, ja, omdat ja, niet, daar is is nieuwe zeker. bond zat. Hè? Dat is, wij dat is uh, de nieuwe Glory. De Glory. Glory World Series. Hey, en, en, maar in november ga je dus vechten. Ja. En voor die tijd ga je dus niet meer vechten. Nee, in uh, oktober is dat. In oktober? Voor ja, de, dus de, de, de, de, de tijd uh, misschien nog. Wat moet je dan, dan doen? Moet je, heb je dan gewoon vakantie of, of, of ben je dan alleen maar aan het trainen? Ja, dat, is, uh, dat is mijn geheim natuurlijk, maar ik blijf gewoon in training. Wat is je geheim? Of je hebt vakantie? Je dat, dat ik in training blijf. En uh, een hoop vechters, die, uh, ja, die gooien het bijltje even neer... totdat het weer uh, twee maanden drinken. voordat de wedstrijd <laughs> begint. Maar ik, uh, ik blijf gewoon doorgaan. Uh, die, die vreten zich even rond en die gaan even liggen maffen liggen, liggen de hele nou, dag. Dat weet ik niet, ja, denk ik. En, en jij blijft gewoon maar doortrainen? Ja. Hey, en uh, nou, ik, ik, volgens mij ben je dat op een gegeven moment zo zat. Hoezo dan? Nou? Nou, dat je er zes dagen in de week daar een zak nou ja, want het is de man toch topsporter voor. Nee, maar Simen, je, bent toch, oh, je bent er toch al af en toe een beetje zat? Ja, soms. Uh, ja, tuurlijk, je, ik heb niet elke dag zin om naar het werk te gaan, zeg maar. Nee, nou, nee, nou wij wel. We uh, nee, wij, niet, niet. Ja. Ja, nou wel, vandaag vooral, heel erg. Hé, hey, maar je bent heel, <laughs> je bent, je bent heel groot en sterk. Je bent dus een vechter en dat is je hobby en je sport. Kan je nog andere dingen goed... Maar dan, zeg maar, dat het verrassend is, bijvoorbeeld... Of, of, of dat je, dat je heel erg gek bent van vogeltjes. Dat je vogeltjes kijkt. Of. Een hobby. Heb je nog een hobby? Een hobby. Ja, punneken. Ja, dat dacht ik wel. Mijn boek komt binnenkort uit. Passtel van Jan. Punneken met Jimmy. Nee, maar heb je nog een hobby? Daarna heb ik er ook geen tijd voor. Nee, ik heb, ik heb echt hobby. Kijk, naast het vechten ben ik met de sportschool... ...ben ik wel heel erg intensief bezig. En uh, we hebben laatst hebben we een sportmarathon georganiseerd. Dus... Uh, ik, ik ben wel bezig. Hé, hey, maar die sportschool van jou, is dat een Of Ga je daar echt specifiek uh, multidisciplinair aan de slag met je? Nee, dat is uh, alles. Alles gewoon? Ja, gewoon een sportcentrum echt, ja. Dus dat is uh, fitness uh, en ook vechtsport. De, ja. de, de, de, ieder, iedere jonge vechter wil natuurlijk jouw van de klas hebben daar. Ja, ja. Geef je ook les? Hey. Uh, niet zo vaak. Maar dat doe je wel af en toe? Ja. En komen kom er dan gewoon de opa om de hoek dan langs? Of zie je dan alleen maar met de toppers? Nou, nee, ik vind het juist leukst om uh, eigenlijk aan kinderen les te geven... Ja. Die zijn het uh, meest beïnvloedbare en de beesten. Uh, die er steken het meeste van op. Maar de, heb je dan wel eens dat je iets voordoet. en dat je dan per ongeluk zijn zo kind zo'n schop geeft? Dat denk ik niet. <lacht> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ze, ze, ze, ze vallen uh, bij bosjes. Uh, ja. Ja. ja, mevrouw Pietersen, ja, uh, uh, het is een rustig. beetje raar. Ik, wel, ik deed dus jouw naar nou, hoe je dus een knietje onder een kaak geeft. Ging niet helemaal goed. Sorry, meneer. Hier heb je Jopie. En, en, en hier heb je ook nog een beetje Jopie. <laughs> ja, waarom niet toch? Ja, Wat ja, ah, ja, ook. Ja, ja, ja, je hebt gelijk. Semi Schild, uh, ik vond het, het een uh, eer dat je bij ons was. Nou. Uh, want uh, ja, je bent, dat is ook zo lullig hè, onwijs groot in het buitenland. In het Nederland doen we er eigenlijk heel weinig mee, wat eigenlijk een schandaal is. Want je bent toch een, een van de topsporters van Nederland. Dat is toch eigenlijk belachelijk of niet? Moet het eigenlijk een olympische sport worden, k -1? Dat zou lekker zijn. Dat dat zal zijn. Kunnen ja, we kunnen wel wat winnen. Het kickboksen. <laughs> ja, dat, dat wel, ja. ja. Nou, ik, ik weet niet of kickboksen echt een Olympische sport uh, kan worden. Kijk, uh, er zijn natuurlijk een hoop uh, dingen bij betrokken met sponsoren. En, uh, kijk, ja, kickboksen is... heeft iedereen een beetje zijn eigen wereld, hè. En daarom, ja, je vroeg net over die verschillende bonden. Er zijn heel veel bonden. En, en, en uh, als je bijvoorbeeld een Olympische sport hebt, heb je één bond. Ja, precies. En dat is het. En ik, denk, ik zie dat niet zo snel aan het kickboksen gebeuren. Maar daarnaast, kijk, in het buitenland bijvoorbeeld zijn ze daar wel gewoon mee bezig. Hè? In Roemenië, Servië, Kroatië en zulke landen dan wordt het wel allemaal aangevraagd of het Olympisch kan worden. En er wordt wel aan gewerkt. Maar vanuit Nederland uh, hoor ik er heel weinig van. Maar uh, nog even een korte vraag. Uh, bouw je er wel eens van dat wij dat wij zo lullig met, met jullie omgaan in Nederland? Nee, maar snap je, omdat je in, in Japan uh, kan je niet, niet eens over straat, zo uh, helpt ben je daar. Ja. En hier zeggen van, uh, nou, het zal wel banden hebben met de criminaliteit. En verder komen we niet. Dus is dat niet vreselijk? Ja, als je je daardoor aangesproken voelt, dan uh, markeert dat aan jezelf, denk ik. Nee, is wel zo, maar dat we, dat we, we, we hebben te weinig respect voor jullie, vind ik. We zijn de grootste... Er wordt ja, maar, net, maar, maar, niet uh, eens bij studie Sport uitgezonden. Kijk, respect moet je verdienen. En op het moment als... Uh, als er allerlei dingen gebeuren en er wordt uh, mijn sport mee in uh, verband gebracht. Ja dan, uh, dan, ja, dan kan ik verder niks aan doen. Nee, je hebt gelijk. En, en dan, uh, dan, uh, dan uh, krijg ik die respect ook niet. Maar je moet wel bij Studio Sport uitgezonden worden, vind ik. Vind je dat ook. Ja, dat uh, zou wel kunnen. Ja. Nou, nou spreken dus we dat af, Jan. Gaan we doen. Een <laughs> Semiskut, ik uh, ja, wil je hartelijk goeie, maar, danken ja. dat je bij ons gekomen bent. En uh, ja, was leuk. En succes. En in uh, oktober, als je die gozer dus aan mij op mijlpeer geeft, denk even aan mij, Jan. Ja, van 20 elkaar. centimeter voorbij zijn neus. Ja, ja, en wij zijn achter, hier, zijn middag Ja, 18, ja. ja. Juist, dat is heel erg ver. Dankjewel dat je hier was, hoor. Ja, okay, en, en, en, en, en even blijven in de sport, Jan, want uh, eindelijk was de Leo los. Uh, oh. Gisteren tegen de gevreesde Noord-Ieren en ook sloak ging erop... tegen een ontkredend oranje. Maar uh, wat het allemaal betekent, dat uh, ontdekken we pas. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Driessen. Een Hele goede dag, uh, Leo Driesen. Een hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Nee, die Leo. Nou, die, de titel is er goed als binnen, hè. Noord-Ierland aan de zegenkar met zes uh, nulletjes. Nou ja. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Ja, ja het komt niet meer mis. De Sloaak aan de kar met 2-0. Jan, ja? uh, in Noord-Ierland zijn er precies elf mannen die kunnen lopen. Oh. Of niet? Hoe staat Noord-Ierland ervoor uh, in, uh, in, uh, op voetbalgebied, uh, Leo? In, Internationaal. de Leo nou, arena. Een uh, nummer 100 van de wereld. Oh, nou, hier dan. Ja. Hey, en, maar, uh, maar, maar... Nou, nee, ik moet wel zeggen, maar even een klein stukje historie. Ik weet niet of jullie dat uh, gisteren iets hebben gekeken nog naar die wedstrijd, maar als je ooit nog een keer tijd hebt, ja. misschien is hij nog wel uh, ergens uh, uh, op, op YouTube terug te vinden of weet ik veel wat, ja. maar in 1976 heeft Nederland in het Kuip echt een historisch mooie wedstrijd gespeeld tegen noord ierland Die oh. eindigde in 2-2 oh. en het was een mooie wedstrijd omdat ene George Best nog een keer wilde laten zien dat hij zo zeker goed kon voetballen. En dan had hij ook aangekondigd en zei ik ga het uh, Johan Cruijff even laten zien wie er beste is. En uh, Johan Cruijff speelde ook die avond. En George Best heeft inderdaad het fantastische wedstrijd gespeeld. En Nederland kon niet winnen. 2-2 was het toen in de Kuip. Nou leuk uh, Leon ja. om dit even te ja. weten. Jij doet dat is leuk, ja, doe dan niet, dat zie je iets, want dat zie je uh, echt een leuk verhaal. Ja, nee, dat is hartstikke een leuk verhaal. Maar Leo, we ja, willen graag even over het hier en nu verhaal. hebben als je het niet erg vindt. Nou, waarom voor de waarom de deur. moet het over het hier en nu gaan? Ja, en ja, over het hier en nu gebeurt niks. Hartstikke o, o, o, o, leuk, volgende week, maar... week gebeurt er pas wat. Ja, maar... Dus ik kan het beter weten nee, over het hebben dan over hier en nu. Want hier en nu zit, wel met te lullen. Ja, Leo, 6-0, is dat nou knap of niet? Oh, dit is een concrete vraag. Ja. Nou, hier komt mijn favoriete opstelling voor Cobbett. Ja, mag, laat nou, laat Leo nou Leo is, ja. ik, ik heb uh, een beetje beneden Leo is een expert. Ja. Misschien is het beste vervelend van Leo dat wij altijd... Ik heb steeds meer de indruk dat, dat Jan Roos denkt dat hij een beetje de expert is. Ja, klopt dat? Leo, uh, zeg maar gewoon wat Jan, Jan je wil zeggen. Een ik, een zeg. Zou, ik, ga, ik, ik trek me even terug. Oh nee, dat is, kijk, dat is slap. Nee, wat, dat is slap. Wat, wat is jouw favoriete opstelling? Nee, dat, dat doet mij een beetje denken aan uh, zeven weken onderhandelen en dan zeggen dat er niks gebeurd is. Uh, dat is een beetje slap. Klopt. Nou, uh, Leo. Ja, Jan? Je favoriete opstelling ging je doen. Ja, uh, Stekelenburg, uh, Van der Wiel, Heidega, Matthijssen en dan uh, Willems. Dan daarvoor twee man op het middenveld, Van Bommel en Van der Vaart. Daar weer voor Van Persie. Aan de rechterkant Robben, linkerkant Aflaai, in de spits Huntelaar. Ja, Juist. want dat is wel het verhaal. Uh, Marwijk heeft gekozen voor Van Persie. Huntelaar is gewoon bankzittertje. Ja, maar, hun, maar, maar Van Persie is geen, geen spits. Van nee. Persie is een fantastische voetballer die ook in de spits kan spelen. maar achter de spits nog veel beter is. En Huntelaar is gewoon een, een doeltreffende, dodelijke spits. Ja, dus. En van de Vaart is een betere voetballer dan de Jong, dus die moet je daar gewoon op staan. Maar wat is er dan mis met die van Marwijk? Dat hij dat dan toch de verkeerde keuze maakt. Maar ik zou je vertellen: dat WK hebben we ook weggegeven. omdat Van Persie in de spits een beetje stond te dralen. Ik denk dat, kijk, wij hebben. Jij komt niet zo, wij hebben, uh, diep, cel, zo. hebben iets makkelijker praten. Hij heeft de verantwoordelijkheid. Hij wordt erop afgerekend en dan kiest hij voor het meer zekerheid. Dus ja, Dat is de verklaring die ja, ik Ja, uh, ik moet zeggen, is nu maar ja, we hebben het er al over gehad, he, maar met Van Bommel en, en die, die Nijssel Jong daar op dat middenveld te staan, wij zijn toch een zoetje, zoetje oude. Nou ja, weet je, gaat niet meer hoor. Ik denk dat je een van de twee uh, uh, op de bank kunt zetten, want uh, dat is gewoon overbodig om de ja. twee uh, van die... Twee uh, stofzuigers, Steven uh, nee. Ja. Ja. nee, Nigel de Jong moet er dan uit. Hey, en ja, ik vind ook, ik vind, als, ik, als, ik, als, ik, als ik kijk naar Nigel de Jong, dan, dan moet je me wel eens opletten. Dan moet je goed opletten op Nigel de Jong, op, de, op, de, op de, hoe die kijkt, van uh, kijk mij stoer zijn. Ah, hij... Ja, zo kijkt hij ja, wel ja. ja, precies. Hij ja. is iets van, van ik, ik red het wel eventjes. Ik ben wel een hele stoere voetballer ja, ik, ben, ja. ik ben heel veel tatoos. Hé, hey, maar wat vind je nou van die rare Bouma, joh? Dat is niet normaal, man. Nee, daar moeten we ook even... Even het volgende. Wat kan Bouma dan doen dat hij geselecteerd is? Nee, niks. Nee, niks. Dan moet je dus bij de bolscoach zijn en niet bij Bauma. Ja, Hij had kunnen zeggen, coach... Ik ben Goals, slecht voor dit. Ik die. ben echt veel te slecht. Nee, maar Dan ik heb ook u... gehoord, de geruchten zijn ook, dat, dat degene die het meest teleurgesteld was toen hij, uh, wat ik zei vorige ja, week, die het meest al. teleurgesteld was, was Bouwma. toen de afvallers bekend werden gemaakt. Ja. Want hij wilde echt graag afvallen. Nou, hij staat nou niet te juichen dat hij, uh, dat hij per se dat nooit moest spelen. Overigens, in dat, in dat, er was vanavond op de televisie een documentaire over Denemarken, hoe zij zo. Europees kampioen werden. zo. Ja. Gaat... Zou je daar nou in het verlengde van Bouwman nog eens een verhaal vertellen over de andere PSV die dat hele EK niet heeft meegemaakt? Oh dat lijkt me hartstikke leuk. Ja doe maar. Ja dat, ja, nee, dat, was, dat was de bek Jan Heinze. Weet je nog? Jan Heinze. Ja, ja. Nee, en die Je hebt zijn arm draver, gebroken toen Hij had zijn arm ja. toegebroken? Nee, Denemarken uh, zou eigenlijk alleen nog maar een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Rusland. Ja, hij had arm niet en, uh, gebroken. En toen heeft Heinze gedaan alsof hij geblesseerd was. Toen werd hij dus niet opgeroepen. En ja toen kwam in deze DK dan konden die zeggen van, maar ik was toch niet geblesseerd. Oh. oh, leuk Leo, leuk, ja leuk hè? Ja, leuk, hè? Ja, leuk, leuk Leo. geblesseerde spelers gestoken. Ik vind het wel leuk, uh, Leo, als je het uh, weer uh, verhaalt. Die kleine heeft het toch wel weer voor elkaar, hè? Wat ja. ja, een vuile bloedbak is dat nou weer hè? Heb je het gezien? Ja, ja. de Een heel klein duwtje. Hij heeft een kaak gebroken. Een hij heeft zijn okay. excuses aangeboden ja. en in de Engelse pers werd hij kant genoemd, kant Matthews. Nou, nou, dat is toch ook een kant, Het is gewoon een kant, een Belgische kleine kant een dat na, na Cahill, de volgende spelers geblesseerd zijn in Engeland. Ja. Cahill, Lampard, ja. Bent, Barry, Smalling, Huddlestone, Wilshire, Waddle en uh, Lineker. Waddle en uh, Lineker en, uh, Rudy, ja, ja, en George Best ook. Dat is doen. nooit hier. Nee, maar uh, zit je nou een grapje van Leo te verpesten? Oh, sorry. Wat dan? Nou, dat Lineker niet opgesteld was. Nee, wie zou het niet fit? Nee, maar die anderen die kloppen allemaal. En Rooney ook weer twee wedstrijden niet. Nou, en nou heeft hij die, die, die, die trainer die ze gehaald hebben, Hodgson, die is 64 jaar, aardig man. Ja. En die heeft het laatst bij Liverpool gewerkt. En nu is die dus uitgevallen. Heeft hij een, een speler gehaald die Kenny heeft voorgezet tegen Utrecht ook meegaan? Kelly. Ja. En nou is Engeland weer helemaal kwaad. Heeft hij er weer een speler van Liverpool bij gehaald? Dat ja. benen in de middenmotor motorschijnen. En niet uh, uh, uh, een speler die daar veel meer voor in aanweging kwam. Dus ja. ja. Dat wordt met Engeland wordt het echt niks. Leo? Niks ja. Kijk naar Fenebadje. badje. naar <laughs> vene badje. Weet je dat, jullie een, een beetje, dat jullie een een, een beetje op elkaar beginnen te lijken? ik ga niet dat fijn, want ik, ik wil nog in de top blijven spelen. Hé. Hey. Ja. Jullie beginnen een beetje op elkaar te lijken. Hé, hey, Leo. een soort roosachtige trekjes te krijgen. Uh, Leo? Oh, uh, sorry. Excuus. Even nog even over het EK. Want vorige week ja. zeiden we dat, dat we, zijn, we zijn uitgespeeld binnen drie potjes. Liever gezegd, ja. we halen één punt. Uh, ja. Sta je er nee, nog nol, steeds zo in? Punten. Nee, we halen één punt tegen punten. Duitsland. Ja, daar blijf ik nog steeds achter staan. Want nu opeens winnen ze met 6-0 van, van, van, van, van, van, van, van, van vier Porsbouders en zeven bakkers uit Noord-Ierland. En dan denkt iedereen opeens weer dat we gaan winnen? Nee, dan gaan dus niet iedereen denken dat wij oh. opeens gaan winnen. Want ik denk dat dus deze niet. Hey, en heb je nog een leuke mop? <laughs> nee. Of iets uh, over een obscure club of speler uit de Jubilalley? Ja, dat is misschien wel leuk, dat je nog iets over Telstar vertelt. Ja, jongens, let op. Er komt binnenkort bij Telstar, komt een spits van Arsenal, komt daar te voetballen. Oh, ja, joh. Don't van pus. Ja, noteer zijn naam, Reese Murphy. Is dat een scoop? Ook een ije, trouwens. Maar goed. Is dat een scoop? Ja, dat is een scoop. Dank jullie nou. jongens, mijn zegt Jan Het is niet te geloven, maar Leo Dries, ons communist, o, o, o, communist, onze communist. Onze communist. <lacht> onze sportcommunist. Heeft een, heeft een razende scoop. Hij komt namelijk bij. Telstar uit uh, uh, Velsen. Ries uh, Widderspoel. Uh, ja, Ries Widderspoel. Uh, eerste spit van Huisland voetballen Reece volgend Murphy. seizoen. <lacht> Ries Murphy, dat zeggen we. <lacht> Ries Murphy bij Telstar. Ja. ja. Maar moet je vertellen, he? Leo, eventjes, even serieus. Dan ga je dus op een gegeven moment tegen je ouder vertellen: ja, ik. Uh, Ries. Ik speel dus bij uh, Arsenal. Nee, in en hè, opa en oma al oh, trots trots. Oh, bij Arsenal. En dan zeg je op een gegeven moment: ja, maar ik word uh, verhuurd aan, aan telstar. <laughs> nee, een nee, nee, nee. Je moet even op YouTube en dan moet je die naam in tikken. Er zie je een heel mooi doelpunt van hem wat hij ooit gemaakt heeft. Oh, uh, een mooi uh, doelpunt gemaakt. Maar, maar hij is. Uh, kijk, in, de, in Engeland hebben ze het nooit niet zo met jeugdspelers. En, nee. en bij Arsenal hebben ze natuurlijk een hele waslijst. En hij is. Zijn contract werd niet verlengd. Oh. Hij, is, dus hij is uitgelegd geweest aan een paar clubs, maar hij wil graag in Europa spelen. Daar Tuurlijk. wil hij het gaan maken. dan gaat hij hier dus een jaar nou. investeren Kijk, Telfer. <laughs> ja. ja, je hebt gelijk. Met, wat, een, wat, een, wat, een, wat een ontzettend onbaatzuchtige, leuke Iers-voetballer is dit nu al. Reece Murphy. Ah, ik denk dat hij die de... Reed, Reed Murphy. Murphy. <laughs> <laughs> <Lisa de Withersburg. laughs> Leo, ga je lekker ja. slapen? Nee, uh, hey, maar hey, je bent een ja, nee, dat ja, ja, is toch ontzettend ja, het is leuk, toch leuk is toch dat die man in zijn herfst van zijn carrière ik, kan, nog, ik gekken, uh, zware lira kan ophalen in Turkije. Nee, maar als je nou, nou Feyenoord supporter bent en je krijgt dan eerst de praatjes te horen van... nee, maar ik ben nog niet de fijn, dat Feyenoord toe, ik wil eerst nog in de top blijven spelen. Ja, en dan gaat hij naar feyenoord En Die Katwijk wil gewoon zijn zakken vullen en waarom niet? En ik, nee, ik, ik hoor wijfde? trouwens van, uh, van, uh, dat Dirk ook zijn zaak uh, vaak ligt. Dat is zo jou, Roos. Nee, maar hij, hij, hij, hij is verslaafd weet je dat? Dirk, is, hij, is, is Dirk dat ik benieuwd niet zo? Ah, is een prugisje naar uh, me komt eraan. Hey Leo, veel plezier ja. met de EK, want ik stop hey, er een maandje mee. Ja, ja, Leo, heb je het gehoord? Jan is er een maand niet. Nou, we bellen okay. er gewoon door Wat hoor. Dan? Ja, is ja nee, ik, moet even, ik moet er even uit. We uh, dus, bellen uh, gewoon hoor, ik ben er gewoon ja, wel. Jan en uh, ja, is er een ja, hartstikke lief ja, meid, het komt ja, ook ja, helemaal ja, goed. Ja, ja, dus eigenlijk ja, gaan we hem ja, gewoon ja, helemaal niet missen ja, en moeten ja. uh, we allemaal En Leo Driesen, dankjewel. dank wel lekker Ben je een Jan? En een mooie EK? Nee, ik ga even futten uh, Dag Leo! Tjus! Dag! Echte Janne. Ja, hij gaat er ook een tijdje uit, Maar ja, goed, hij moest zich weer eventjes opblijven. Hij zal dus wel weer een jonge minares ergens hebben. We hebben het natuurlijk over... Martin! Martin is moe. Ik heb mij afgelopen maanden... die touwtjes gewerkt voor die echte Janen. Jan Roos gaat op vakantie. En dus heb ik gezegd dat Martin er ook even tussenuit moet. En ik dacht dat vorige week... mijn laatste column was. Dus ik had helemaal niet voorbereid. Maar gelukkig... kon ik mijn collega... een columnist van vrijwel elke krant... tijdschrift, elk tv en radioprogramma... Nico Dijks horen vragen... voor een bijdrage. Dus Nico, bedankt. Met groot vertrouwen... keek ik uit naar het aanstaande EK. Die prijs kon ons niet meer ontgaan. Maar afgelopen week... keek ik naar een vriendschappelijk... wedstrijdje. Nederland, Slowakije. Na 15 seconden... zag ik Wilfred Bauma door de lucht vliegen, Wat natuurlijk knap is... voor een man met flink wat overgewicht. Wilfred... plantte zijn lege, bolle kop... tegen het hoofd... van Johnny Heitinga. Dat moment beschreef hoe het EK zal verlopen. Door talentloze flapdrollen als Bouma... zullen talentvolle spelers sneuvelen. Bouma is volgens middenmotor PSV... te slecht voor een basisplek. Volgens de bondscoach is hij goed genoeg... om in oranje te spelen. Wilfred is trager dan een naakslak aan een touwtje. Wilfred heeft de techniek... Van een motorisch gestoorde nicht. Wilfred heeft de conditie van een bejaarde met astma. Wilfred heeft het inzicht van Stevie Wonder. Wilfred in oranje. Totaal kansloos. Denk daar maar eens over na. Tot volgende maand. Ja, ik ga eens even flink die bloemetjes bouwen zetten. Hè. Misschien wel naar Tsjechië. Daar zijn die meisjes zo makkelijk. Dat kan zelfs Wilfred Bouwma scoren. Ja, ze was pas nog bij ons en ze nu weer terug bij Echte Janne. Het verkiezingskanon van de arbeider in de provincie. Het frisse geluid van de sociaaldemocratie. De enige, de echte lutz Jacobi. Het Haags Geluid. Hey, hele goede dag dan, Lutz Jacobi van de P van de AHA. lekker slapen! Nou, echt niet. <laughs> even wakker blijven, de, nog Lutz. Lutz wat, slapen! Wat horen we nou? Gaat uh, Diederik uh, Volgas voor de lijn van de SP? Ik versta je niet! Nou, zeg het toch eens, Jan. Of je het even in het vries wil doen, Jan. Nee, nou, ja, ik spreek in het vries. <laughs> Hoor dat, niet? Nee, of uh, Diederik uh, Volgas uh, de lijn van de SP gaat volgen? Nee, ik denk de SP onze lijn gaat volgen. Oh, is het zo? Ja, ik denk het wel, hè. Echt waar, hè? Nee, maar volgens ja. mij uh, zijn jullie toch wel steeds uh, rooier aan het worden. Nou, die heb ik ook. Uh, vier? Ja. Nou, als je mensen hun spaargeld wil afpakken. Spaargeld afpakken? Ja, dat is wel eens een plannetje van de baas. Hè? Ja, dat je toch doet een beetje, dan... beetje, beetje belastingheffen over het sparen het goed. Van, ja, van... bedoelt uh, van uh, de mensen die het meest, meeste vermogen hebben in ons land zwaarder te belasten, zodat de mensen die uh, weinig als ik mijn ogen dicht doe hoor ik Emil Roemer, echt waar. Als ik mijn ogen dicht doe hoor ik Emil Roemer, echt waar? Ja. dat ja, nou, Kobi. Ik heb van de week. Laten heb ik we, een, Laten Laten we Roemer het gespeeld. over het doel hebben, hè? Dat we een beetje sociaal zijn in dit land. Hè? Hey, solidair. der. Ja. Een een en we honderden jaren ja, voor gewerkt. Hè? Ja, ja, precies. Maar die mensen uh, met dat spaargeld, die hebben er ook voor gewerkt en die hebben er al belasting over betaald. Het is net al geld. En als je dat ja, nog een keer maar... doet, dat lijkt een beetje dan op piek. Je betalen er nu toch ook een belasting over? Jawel, maar dat geld is toch ooit verdiend en uh, daarmee is het toch ooit afdracht geweest al? Dus ja, dan... ja, maar we hebben daar gewoon uh, een systeem voor, voor vermogensbelasting. Oh ja, nou ja. Volgens mij is het nou iets van acht euro voor de duizend toch? Bijna hemel zegt Zit je nou de, toch de, te piepelen? Zit je, zit je toch gewoon. ik zie mijn geld krimpen Jan. Je ik heb de, al de, niet zoveel. Maar, ik zit te piepelen. Ja, wat maak je nou druk over? Dat ons land weer een beetje op orde komt en dat we het weer uh, met elkaar uh, nou, me een de economische druk, maar. groei er weer in krijgen. Of gaan we piepelen over elk. Uh, nou. Het dingetje waar we van de rijk, wat? Uh, rijken wat voor vinden. Maar, die, maar wat, wat is er nou toch mis met de rijken? Waarom zijn de rijken er, nou... Er is... is niks mis met de rijken. Het is prima dat er rijke mensen zijn, maar wat er wel mis mee is, ja? dat de mensen die uh, heel weinig inkomen hebben en middeninkomen inkomen hebben, veel zwaarder belast worden. Ja. En dat je, als je kijkt naar uh, de zwaarten die er nu zijn, zoals de mensen die uh, gepakt worden met hun woon uh, daar ja, vinden wij ook met, niks hoor. De mensen met de zorg uh, toeslagen. Het is, dat ik was bij jullie was hetzelfde verhaal. Als jij uh, 1800 euro in de maand hebt, is dat hartstikke veel geld. En uh, mensen die een paar ton op de bank hebben en een paar ton verdienen, daar vind ik dat we daar iets meer van mogen vragen in deze barre tijden. Daar is niks mis mee. Nou, zo is het. Dat doe en, het is het ook geval. Het is dus duidelijk dat jullie inderdaad dezelfde lijn als de SP in deze. Ja, ja. Goed, hey, over de SP ik gesproken. mag ook hopen dat GroenLinks er zo ja. over denkt en ja. het CDA, dat Luts, mij betreft ook. Luts, Luts, over de SP gesproken. Ja. De Rijnse was niet lekker, hè? had je gehoord? Wat is hier? Jan, Jan Marijnissen was niet lekker geworden, die was, was onwel geworden. Dat heb ik gehoord, ja, ja. Erg, hè? Hey. He? En ze hebben roemer gekozen. Ja, maar uh, het schijnt alweer beter te gaan. Ja, ook gelukkig. Oh, is... oh, is... Vanaf hier ook uh, beterschap ja, voor ja, Jan Meneer Marijnse, ja. als u luistert, hey. uh, uh, beterschap. Ik hoop dat wij niet uh, iets hebben uh, bijgedragen laatst. Dat vindt u echt heel aardig. En, uh... Nee, dat komt niet voor jullie, denk ik. Oh, nee. nee, nee. Hey, maar uh, ik hoop ook dat jullie een beetje uh, sociaal en solidair zullen zijn... Uh, nou, met uh, ons dan? Nou, uh, ik zou je vertellen, de... ik denk dat er heel weinig mensen uh, midden in de nacht een beetje zitten ouwen. Nee hoor. Broek, jullie zijn uh, wel heel rechts aan het worden, vind ik, hoor. Zijn we rechts aan het, aan het worden? We zijn, nee, nou, dat een beetje... Ik ben rechts geboren. Nee, Jan echt is, is, is echt de zuivere liberaal. Ja, ik ben een de, echt, zuivere zuivere liberal. Liberal. de zuiverste graad van een, van een liberaler. Hey, ik, ik heb nog wel ik heb als heb als ergens een hart, maar Jan is echt... Nee, nee, de, ingevroren. Uh, nee, echt, ik ja. vind het ook mooi als we in een land wonen waar de mensen ook nog een beetje sociaal zijn. Nou, ik betaal 52% belasting, nou, Lutz. Dat noemen wij geloof ik heel sociaal. Ja, dat was best sociaal. Maar is meer dan de half dillen. Heel prima. Maar je zit er zo over te piepen? Nee, maar we gaan even nog verder met je coalitie, met de coalitie, Luts. Want Tovik Dibie, je weet wel... Die, ja? wil, die wil dat als ze, ze in de regering komen, ja. ja, dat als ze in de regering komen, oeh, oeh. dat dan... Paul Rozenmuller oh. en Femke Halsema ja. minister moeten worden. Ja, is toch leuk. En dan ben je nou, een partij nee, nee. met vier zetels ja. en dan wil je twee ministers leveren. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat, wat vind je daarvan? Ik vind het een beetje... Dat we, uh, laten we eens maar zorgen dat ons land wat uh, vooruit komt... in plaats van al die uh, poppetjes erin te, te gaan zitten. Nou, dus we we het maakt je niet druk om het land, zeg. Het gaat hartstikke goed met het land. Nou, nee, niet gaat niet goed met we het gaat helemaal niet goed met het land. Nou, we hebben toch allemaal lekker te ik eten. Ik was de week nog uh, bij een uh, werkbezoek... waar mensen uit hun huis zijn gezet door de situaties zoals nu is en die wonen op een campingkeer op dit moment. Nou, er we... zijn mensen die een moord doen om een tijdje op een camping te zitten. Eh, eh, Bijvoorbeeld ik, maar ik moet alleen maar, maar werken, doen als werken, als, werken, Je kan wel doen alsof er niks aan de hand is, maar het is best wel... Nee, maar vertel uh, en... eens al wie waren dat dan? Wat hadden die mensen uh, dan gedaan dat ze in een tent dat moesten? Dat zijn mensen die uh, waren ontslagen, waren bouwvakkers die al een tijd geen werk meer ja. hebben. De bank heeft hun huis op geëist oh. en uh, met, de, met de schulden last zitten. En, uh, we kunnen op dit moment zelfs niet eens een huurhuis betalen. Nou, dat is ook niet leuk. Dat is niet nee, leuk om te horen. dat is niet leuk. Hey, uh, dus maar, uh, een beetje solidair, joh. Ja, jongens. je hebt gelijk, Lutz. We gaan vanavond ook in een tent slapen. Okay. Hé, hey, uh, uh, uh, uh, je hebt dus uh, uh, uh, uh, over de verkiezingen gesproken. Je hebt, je hebt dus dan zo'n partij als de PvdA die een nieuwe leider krijgt, zoals bijvoorbeeld Diederik Samson, en dan moet het als een raket de lucht inschieten. Maar dat gebeurt niet. Hoe komt dat nou? Ja, nou, ik denk dat je bij alle partijen op dit moment kunt zien van uh, de grote partijen rond de 25 zetels een beetje hangen. Daar staan wij op dit moment ook op. Er is uh, sinds Diederik, uh, zeg maar onze leider is, uh, dacht ik, een zetel of vier weer bijgekomen. Ja. Maar raketten, dat ligt ook niet aan één persoon. Nou, op ja, dit ja, moment voor. wel, hoor. Hé, hey, maar... Um... Ja, dat vind ik hebben, het nou was euh... gevonden zouden, dan was er raketten omhoog. Als jij het was geworden, Lutz, dan denk ik dat nou de PvdA op 76, uh, 70 zou zitten. effect was. Ja, ja, ja, ja, Hé, hey, maar, maar, maar dus... Uh, uh, uh, uh, uh, komen er nieuwe plannen? Want het gaat natuurlijk nu echt langzaam. Nee, maar je moet toch... Ammunitie moet er toch nog komen? Dat zijn ze nog wel aan het roepen. Offensief, wat dan? Nou, ze zijn heel links. We helemaal, jongens. We waren de eerste partij. Die de, toen het katshuis al zeven weken uh, achter de deur zat... kwamen oh, wij met de koers van de PvdA. Ja, aan. De... Oh, ja, dat is ook zo. Nee. Maar ik doe, heb hoor. ook gehoord dat jullie in Utrecht nog behoorlijk aan het uh, vragen waren naar, uh, na, dat na, naar nieuwe plannen. Het ja, wordt nu aangevuld, ons verkiezingsprogramma komt eraan. Ik denk dat het donderdag is of zo dat dat uh, bekend Precies. wordt. Precies, ja, dat was nogal nog wel haast bij. ik hey, begreep dat er honderden plannen waren van leden en niet-leden. En enorme... toch? Doe ja, zelf ja, voor... even normaal. Jan, dan praat je tegen het gewaardeerde Kamerlid. Nee, maar begrijp je nog, doe even normaal, zei ze. Dat, was oh, normaal, dat is normaal, man. En, nee, en dan zeg ik. Mezelf, nee, maar dat was de dus Rutte. En ja, ja, Lutte, Lutte. wilde Dat is door elkaar. Dat is echt. Dat is een goed volgen. Nog twee korte vragen, want uh, uh, het is midden in de nacht en je moet toch slapen. Ja. Hey, uh, ja. wie wordt de nieuwe premier? Poeh, wie zal het zeggen? Diederik? <laughs> nou, dat wordt de volgende. En wie gaat het EK winnen? Dan zegt ze waarschijnlijk Nederland. Uh, dat is allebei kansloos. Ik zeg gewoon dat Nederland een tekamertje hebben. Ja, ja zie je wel. Dames en heren. Ah, een fijn Lutz. Ja, je bent hartstikke... Uh, lieve Lutz Jacoby, Mag ik je ontzettend Yo. bedanken ja. dat je... dat je toch op dit tijdstip... uit jouw lekkere Friese bedsteentje bent gestapt. Uh, en super ja, bedankt. Het ja. gaat jullie goed. Dankjewel dan, Lutz. Dat denk ik niet, ben maar dankjewel. Ja. Dag. Het Haagsgeluid. Ja, het valt niet mee om beroemd te zijn in Enschede. En dat lezen we in. Dagboek van de Spanter. Kom je in de Randstad ergens binnen... in het gezelschap van mijn geliefde collega Jan Roos... ben je hem vrijwel onmiddellijk kwijt... tussen een drom aan jonge dames die hun borsten willen laten signeren... jonge mannen die met het mediafenomeen op de foto willen... en een enkele zonderling die Roos een oog wil uitsteken... omdat hij iets onwaardigs heeft gezegd. Het is mijn jonge vriend gegund... Hij is nu eenmaal een succesvol televisiemaker. Een legendarisch radiodier. Een gevreesde en veelgeprezen columnist van de Mama. En vaste gast in de lifestyle-pagina's van vrijwel alle landelijke dagbladen. Ik kan niet hopen in de schaduw te staan van zijn jeugdige bonhomie. Zijn slank gespierde gestalte. En zijn welverdiende reputatie van vrouwenverslinder. Vroeger, voor hij, al dus het parool, een liefhebbende huisvader werd. Ik kan hier slechts echte Janne playboy en een paar columns tegenoverstellen. Dat en het lichaam van de versleten gnoe die het slechts aan zijn slim heeft, heeft te danken dat hij niet al lang ten prooi is gevallen aan een hongerige leeuwin. En dus schik ik me van harte in de plek in de schaduw van de grote roos en wacht geduldig achter mijn biertje tot hij al zijn fans heeft afgewimpeld en weer tijd kan maken voor zijn collega. En toen kwamen we afgelopen weekend plotseling in Enschede... om in de jury plaats te nemen van Miss Overijssel. Zoals we dat een paar weken geleden hadden afgesproken... met de heerlijke Kim Kotter, die toen gast in Echte Janne was. Om een lang verhaal kort te maken... niemand in heel Enschede had enig idee wie Jan Roos was. En om het nog erger te maken... iedereen in Enschede wist wie ik was. Het was de omgekeerde wereld, de andere planeet. Ineens moest ik met iedereen op de foto... en werd naar mij door veel te jonge meisjes... Eindelijk voelde ik mijn keer de ster, de held, de god. En daarvoor ben ik Enschede dat aan mijn dood diepe dankbaarheid verschuldigd. En over Jan Roos hoeven jullie je geen zorgen te maken. Die leek eigenlijk opmerkelijk gelukkig dat hij eindelijk weer zichzelf kon zijn. Zodat we samen hebben geleerd over de betrekkelijkheid van de roem, handdoeken in de badkuip. En de tijdloze magie van die Dekselse provinciestad Enschede. Dagboek van de Liefde Spalter. Dick Leurdijk is een VN-deskundige en dus ook de vaste echte Janne-commentator... op het terrein van internationale conflicten. En vannacht praat hij ons bij over de toestand in Syrië. Uh, nacht, Dick Leurdijk. Ja, goedenacht. Dag meneer Leurdijk. Zeg, uh, uh, ja, we bellen u natuurlijk wel vaker als het gaat om uh, ellende in het Midden-Oosten... en daar is veel ellende. Uh, dat plan van uh, Kofi Annan Nanda wil niet erg vlot, hè? Nee, maar daar waren we de laatste keer dat we met elkaar spreken, ja. spraken overeen. We al over eens. wisten wat we toen en, al... Ja, maar ja, nu hebben we er 108 doden in, in dat hula of zoiets. Ja. En die Russen die dan ook nog een keer zeggen dat het die rebellen zijn... want die informatie hebben ze namelijk van onderzoek van het bewind van Assad. Het wordt steeds gekker toch, meneer Leurdeijk. Nou, dat laatste weet ik niet helemaal. Maar wat ik wel interessant vind... Eh, is natuurlijk dat er nou wel eigenlijk is... de Russen lijken zelf het voorstel gedaan te hebben... om een officieel onderzoek te laten instellen... naar wat er precies gebeurd is in Hoeda. In en ik zou zeggen, eh, laten we dat vooral doen. Want mocht uit dat onderzoek blijken dat de schuld voor wat er gebeurd is, vooral ligt bij het Syrische leger, dan zou dat wel eens een mooi moment kunnen zijn voor de Russen... om toch een beetje te gaan uh, bewegen in hun opstelling. Ja, maar je, het is toch eigenlijk vreselijk zo'n verenigde natie... Die, die gewoon ja, helemaal vastloopt, die motor, op, op, of de Chinezen of de Russen? Ja. Die hele organisatie maar, kun je er niet ja, mee ophouden? Ja. Ja, maar dat is natuurlijk een situatie die we sinds 1945 al kennen. Ja. En dat dus zit ingebakken in die hele structuur van de VN zoals die toen is opgericht. En dat zal ook uh, in de komende jaren niet, niet, niet gaan veranderen. Of er zou overeenstemming moeten worden bereikt om dat VN-handvest nou eens een keer te veranderen. Hey, en, en, en hoe gaat het nou aflopen, meneer, uh, meneer Leurdijk? Ik bedoel, wordt het nou gewoon een hele heftige burgeroorlog, pietje, patje, behoefte? Of is het op een gegeven moment afgelopen? Nou ja, kijk, dat is precies waar Kofi Annan, de, de speciale uh, bemiddelaar. In het conflict eigenlijk al voor gewaarschuwd heeft toen hij dat zespuntenplan van hem presenteerde zes weken geleden. En dat is nu ook weer de opmerking die hij de afgelopen dagen gemaakt heeft in de nasleep van de gebeurtenissen in Hula. En inderdaad, moeten we dus nu de vraag stellen: als dat zespuntenplan nu eens is, is en als die, als die waarnemersmissie mislukt is, ja. Wat moet er dan gebeuren? Er is geen plan B. Dus dan sta je inderdaad volstrekt met, met, met lege handen. Ja, de Russen die varen af en toe nog een schip met wapens de haven binnen. Dus ja. dat wel. Dus ja, de, dat die, wel, die hebben wel een plan. Ja, dat vind ik ook ongehoord. En dat is natuurlijk ook iets wat, ja, waarvan je moet zeggen... dat zou je ook moeten veroordelen. Maar dan je loopt altijd weer tegen de structuur van die VN-veiligheidsraad ja. aan. Vreselijk. Vreselijk. Want daar zou die klacht dan moeten worden neergelegd. Daar zou de opstelling van de Russen moeten worden veroordeeld. Maar de Russen kunnen zo'n zo zo ontwerpresolutie blokkeren... door hun vetorecht ja. uh, te gebruiken. Ja, waanzin. waanzin. Hey, uh, maar wat het nou een beetje aan de hand is... is dat het nu ook al begint over te slaan naar Libanon. Daar nou zijn ja. de mensen ook al aan elkaar aan het afschieten. Ja. Voor en tegen Assad. Dus het, misschien wordt het tijd dat we nu iets gaan doen, wij uit het Vrije Westen. Ja, maar, maar, maar dat wat? is interessant dat je dat zo zegt. Maar wat is iets? Dat is toch de handvraag op dit moment. Nou ja. Ik, ben, ja. ik bedoel, wij praten er nu over. Maar je zou die, die, die, zo'n voorstel, zo'n vraag op eens moeten leggen. Neerleggen bij de beleidsmakers in Moskou of, of in Washington. Ja, maar dat is je tuig. En, in Moskou. Ja, nou ja. Ja, is maar, zo. Maar, ja, ik, maar ik denk dus dat men, dat, dat men daar ook nauwelijks een antwoord heeft op de vraag wat er nu verder nou, moet ik, gebeuren. Ik denk dat zij heel vaak denken van uh, hoeveel geld kunnen we nog verdienen aan dit oorlogje en hoeveel wapens kunnen we nog verkopen. Dat denken ja. zij, denk ik. Ja, wat me ja. trouwens wel opvalt is dat die, die, die, die, die sympathisanten van Assad, hè, daar hoor je terecht er ook ineens een heleboel van, ook in de media, zo van, uh, dat er toch echt heel veel mensen zijn die het eigenlijk wel prima vinden, die man. Zijn ja, dat is natuurlijk waar. Dat is ook een deel van, van het probleem. Dat is ook wat de Russen voortdurend benadrukken ja. dat, dat we niet zomaar van in de ene op de andere dag, en de Chinezen zeggen dat trouwens ook, zo'n man als, als, als dat opzij kunnen, kunnen zetten. Want hij kan tenslotte nog maar altijd nog rekenen op, een belangrijk, op, op steun van een belangrijk deel van de Syrische bevolking. Kijk, en dat was in het geval van Libië... een stuk makkelijker... omdat, omdat de kring die Libië... Die, die, die Gaddafi toen nog steunde... ja, dat was eigenlijk een relatief kleine kring. Maar in Syrië ligt dat, ligt dat veel gecompliceerder allemaal. Waarom, waarom is dat, meneer Leurde? Is dat een soort van... van, van, van, van syndroom van Stockholm of zo? Want die mensen... Dat, zo leuk is het daar toch niet, begrijp ik, in dat Syrië onder Assad. Nou ja, kennelijk zijn er dus genoeg mensen... Die, die, die toch vinden dat ze daar wel een redelijk leven hebben. Ja, ja. En bereid zijn om, om ook, ook zelfs te demonstreren... voor. Het voortbestaan van het regime van, uh, van Assad. Maar als het dus nu zo is dat de VN geen reet kan doen en uh, wij doen ook niks en de Russen die doen ook niks en. Ja, dan is het op een gegeven moment, denken we ook waarschijnlijk bij het journaal... ...van nou, dat, dat kennen we nou wel. Dat Zijn de Syriërs op? Ja, nee, maar dan... Nou ja, dus dan laten we het gewoon maar uitbranden, dat, band, ja, dat ja. Uh... nou, kijk, dat, dat moeten we nu onder ogen zien. Maar hebben we het vorig jaar ook al over gehad? Je komt dan in, in, in een periode van escalatie. Hebben we vorige keer mij... ook al over gehad? We, we, we kunnen net zo goed uh, dat bandje van vorige week. Helemaal, van vorige helemaal, keer ja. uit. Elke keer <laughs> hebben we hartstikke leuke nieuwe inzichten, meneer Leurdijk. Ja, maar kijk, in feite hebben wij toch nog steeds dezelfde discussie. Ja, het is vreselijk. Er zijn, er zijn, de laatste keer hebben we het gehad over het, het zespuntenvoorstel van Kofi ja. Annan. En dat was ongeveer zes, zeven weken geleden. In die tussentijd is er nauwelijks iets veranderd. Nou ja, er zijn wat meer mensen dood. Ja. Er zijn wat meer mensen dood. Ja, daar kan je dus cynisch over zijn. Maar dat oh, ja. is inderdaad de realiteit van de dag. En dat zal voorlopig ook nog wel een paar weken zo blijven. Maar dat is de reden waarom Kofi allemaal nog gewaarschuwd heeft. van als, als, als, als, als mensen als Assad en ook de oppositie niet bereid zijn... om met dat zes punt op plan mee te gaan... ja, dan moeten we onder ogen zien dat er een burgeroorlog ontstaat. En ik denk dan altijd, die burgeroorlog is er al lang aan de gang. Yeah. Maar dan zal er een soort sectarisch conflict ontstaan in, in Syrië... waarbij alle, alle, alle bevolking groepen van, van, van het land met elkaar in de clinch uh, komen te liggen, ja met, met, met onmogelijke met, met mogelijke ernstige consequenties voor de situatie in de regio. Ja precies, want dat is natuurlijk overal. Er zijn nu al ontwikkelingen in Libanon. Ja, ja. Hey, en dan, geef, dan fietsen we nog even door, nu we toch bezig zijn. Uh, Egypte is ook wel lekker. He? Het Tahrirplein zat weer vol met mensen over Mubarak en zijn ja. levenslang. Ja, kijk, en daarom moet, moeten we ook nooit te vroeg juichen bij het ontstaan van zo'n fenomeen als de Arabische lente. Ik heb bij al mijn presentaties, uh, PowerPoint-presentaties over het Midden-Oosten, over de Arabische lente, begin ik altijd met, met, met, met het citeren. En, en, begin ik met, met een citaat van de NAVO-secretaris-generaal van, van, uh, van het verleden jaar, waarin hij zei, we gaan al mooie tijden tegemoet in het Midden-Oosten in termen van democratie en lente en noem ja, maar op. Lief, nou ja, ik bedoel, we zijn nu een jaar verder en we weten dus nu dat we daar heel belangrijke kanttekeningen bij moeten plaatsen. We zijn er nog lang niet. Dit zijn ontwikkelingen waarvan je niet mag veronderstellen dat zich dat in een periode van één of anderhalf jaar allemaal voltrekt. Daar zijn vele jaren mee gemoeid. En, en, en read my lips. We zullen nog ongelooflijk veel ellende over ons, af, uh, over ons heen zien komen. in de komende weken en de komende maanden. Dit, dit wat we nu gezien hebben in de afgelopen weken. dat zal voorlopig nog wel doorgaan. Want er komt een moment waarop ook iemand als Kofi Annan zal moeten zeggen. als Assad niet bereid is om mee te werken. dan staan wij op enig moment in de toekomst volstrekt met lege handen. Nou, zo is moment. Meneer Leurdijk, uh, ja, als de situatie gewoon niet meer verandert. dan, dan zijn we gewoon dit bandje uit. Wat we nu hebben gedaan. Wat we, ja, we kunnen elkaar we altijd blijven bellen dat er niks gebeurt. Ja, het is gebeurt, maar... hartstikke gezellig meneer Leurdijk even te bellen. Ja, nee, dat nee, bedoel nee, ik ook nee. niet zo, hoor. Ja, ja, zo Nee, maar meneer Leurdijk wil ook gewoon af en toe slapen. Nou, in, nou, in ieder geval uh, positieve noot. De noodtoestand in Egypte. Na 31 jaar. Afgelopen. Nou, hartstikke positieve noot. Hartstikke ja. leuk. Leuk, weet je wel. Meneer Leurdijk, uh, uh, mag ik u een, uh, een, uh, nog een bijzonder prettige nacht wensen? Ja, ik hoop dat het lukt deze keer. Goed zo. Oh, ja, Goed deze zo. keer. Dank u wel. Dank wat een geleuter. Wat een geleuter. We wisten dat er heel wat spelers uit voor hem waren. En we wisten dat de Bondscoach liever niet de scorende van Pe liever, liever de, de niet-scorende niet van Persie in de, de, spits de spits heeft. In plaats van de altijd scorende Klaas-Jan Huntelaar. En we wisten dat die dikke, trage Wilfred Bouma opeens in de basis staat. Maar dat we zo vreselijk beroerd zouden spelen, dat wisten we nee. nog niet. Dus... Bel geraden naar 0801121 en geef je mening over de stelling... het EK wordt een regelrechte ramp. Een regelrechte ramp. Jezus, jezus. Hoe oh, laat is het? Het is al bijna... 0800 0801121 ja. stelling... het EK wordt een regelrechte ramp. Jan, pak Baagde een beetje, tante Greet. Kom maar weer in. Bakken. Hey uh, Janne. Ja. Hey Bakken. Nou, ten eerste heb ik uh, absoluut vertrouwen in Nederland zelf. elftal. Hé? Echt? Ja, absoluut. Waarom? Is het eigenlijk, de, ja, is het de broer het van Jaapie? Uh, niet goed doen. Kom op. Nou ja, maar waar baseer je het in godsnaam op? Nou, gewoon, ik heb er gewoon, het is gewoon een gevoel, hè? Oh. Ja, goed gevoel. Bouw ook even een goed gevoel. Op. Ja, nou, nou dat dus er stel... wordt geen regelrechter op. Maar jij zei dat ten stel... eerste, dus je zou misschien ook, dan heb je ook een tweede, denk ik. Heb je ook een tweede? Ja, stel, ze zo zouden het niet goed doen en ze vliegen eruit, dan zou het EK toch ook gewoon mooi zonder uh, Nederland zelf te kunnen zijn, toch? Zou je dan ja. iemand anders gaan supporteren? Nou ja, dat niet. Of gewoon maar... een beetje als neutrale toeschouwer. Duitsland. Polen. Porno? Wat heeft dat er nou polen. mee te maken? Porno? Eh, polen. Oh, Polen! polen. Ja, ja, ja, je hebt gelijk ook Boukenbos. Ay, Boukenbos met achter de polen. Heerlijk! Verhelderend verhaal Hup. van Boukenbos. Hallo? Hallo, Huub, hoi! Ja. Hey, goeienacht, Huip. Um, stelling, Jan, wat is de stelling? Ja, het EK wordt een regelrechte ramp. Een regelrechte ramp. Leuk Voluit... Wat zeg je? Voluit eens. Ja. Ben je er mee eens? Ja, terecht. Ja. ja, het wordt een ramp, hè. Hoeve, hoeve, ja. Hoeveel punten gaan we halen, denk je, in de voorrondes? Uh, Wanneer dan gaat doen? Ja. Ja. ja. Um, ja je ook, oh, je bedoelt, het EK wordt wel... een regelrechte ramp gewoon omdat er een gebouw instort of zo. Dat kan ik ook natuurlijk nog. Oh ja. Ik hou in een regenwettige ramp, want het regent twee weken. Ik hou in een ramp, omdat alle spelers ziek worden van bedorven spaghetti. Perfect. Nou ja, en het aantal HIV-besmette de daar. Nou, dat ga je al, Kijk, Kijk, he, he, ja, ja, je, je hebt gelijk nou, in ja. ook. Huub, dankjewel, jongen. Dankjewel. Wat een geleugd. Niels? Hallo? Ja. Hi, hey Niels. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Uh, ja, ja, het wordt geen ramp, want uh, ja, bier drinken is sowieso geen ramp, natuurlijk. Maar als we tegen Duitsland winnen, dan uh, komt het wel goed hè? Echt waar, joh? Ja, als jij erbij kunt winnen, dan komt het allemaal goed. Anders is het aan de hand. Maar wat gebeurt oh, maar, er nou... Ik heb je anders, trouwens? No. Wil ik Dat een grap halen. Ik heb uh, Jan Roos... Ja. ...heb ik uh, twee weken geleden zin fietsen op Amsterdam. Echt waar, joh? Ja, ik heb juist zijn fietsen op Amsterdam. En ik heb uh, Jan Heemskerk. Die heb ja. ik al binnen opgezien... Uh... Twee weken geleden. Wat deed je daar nou, Jan? Kijk, dat fietsje in Amsterdam, dat vond ik gewoon prima. Wat <lacht> deed je nou? Ja, twee weken geleden. Wein. Drie dagen geleden zou kunnen. Maar wat leuk, joh, dat je mij hebt zien fietsen in Amsterdam. Maar weet je niet je, in de... de, weet je in de, ja, de ja, meestal ben ik namelijk degene... Meestal fiets ik dan. Ik was gewoon lekker uit in Amsterdam en ik zag jouw jou kun bij mij fietsen? Ja, leuk zeg. Jan Roos, fiets jij? Nee. Ja, maar ik wil je nog aanspreken, maar ja je fietst zo hard weg ja ik weet ben ik, uh... ja Jan die heeft het heel vaak die, die, die, die soms soms kan je in... die gillende fans kan je het allemaal niet meer ja stel duur is gewoon stel ja ja, eh, ja, toch wel? ja ik, ik zou eigenlijk door. zou, gewoon, ja, zou ik een ik... ja, wacht nou eens even, even omdraaien. hè wat zeg je wat is jullie mening over het EK wordt het ramp of niet? ja dubbel punten naar huis nee één punt huis ja hey Niels hi wat een geleuter. ja of is dat wel aardig je man ziet je fietsen dan maakt dat ook uit Willem de Ruiter ja Goedemiddag, uh, uh, goedemiddag, uh, goedemiddag uh, Willem. Hoe is uh, het in Thailand? <laughs> ja precies, nou in Thailand is alles goed. Lekker weer. Oh mooi. Uh, maar uh, ik uh, uh, ben het met jullie stelling eens, ja. maar ik hoop het uiteraard niet. Nee, wij ook niet. Maar ja. Ik zou het heel, het heel triest vinden. Heb jij nog een jij tip op? voor de bondscoach die zegt, nou Bert, Bert, luister Bert. Als je dit nou doet, dan kunnen we het onheil nog afwenden. Eh, uh, nee, nee. Ik heb, eh, uh, nee. nee. Ja. Mensen met wie, ja. in wie, ik, in wie ik vertrouwen heb, uh, heeft niemand meer uh, vertrouwen. God. Oh, wie, en wie heb je wel vertrouwen? Ja, als ik dat niet meer over de radio zeg, dan... Ah, uh... oh, meid, dat maakt jou het uit. <laughs> ja. Nee, dat zeg ik liever niet over de radio. Nou, je hebt gelijk ook. Hé, wel bedankt je wel, jongen. Wat een geluid. Hé, hey, wat is er aan de hand met Japie de Groot? Geen idee, maar oh, weer... die heeft natuurlijk geen mening over voetbal. Maar oh, ja, kan je wel even bellen. Ja, want, je wel, uh, wel gaat een maand op vakantie. Ik hoor. ga een maand op vakantie. Dan ga je toch eventjes een uh, gedag zeggen of dat zo? Dat zou wel aardig zijn. Hans, ja, nou, ben je je er ook? Hans. Ja, oh, nou, daar ben je. Hans, heb je een mening over de stelling? Hans. Ja, ik, uh, ik heb er in zoverre een mening over. Ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. Nou. En dat komt omdat we te weinig jannen in het uh, elftal hebben. Ja. Uh, heb je en... het voorstel voor de janne die je dan in zou willen hebben? Ja, ja. ja wat dacht je? Ik heb even, even een heel klein onderzoekje gedaan. En ik ben uitgekomen bij Willem Jansen, van ja. PSV. Die had er natuurlijk in gemoeten. Ja, ja, ja. ga door, en ga door. Jen Jensen, die bij ADO zit. Ja, dat is natuurlijk gewoon haag voor Jan Jansen, dat snap je wel. Heeft u veel tijd over dat u dit soort dingetjes uh, doet binnen de nacht? Nou, je, al, een Nou, Ik heb een kwartiertje jaar gezeten. Een kwartiertje jaar gezeten. Ja. Nou, waarom niet? Ontzettend bedankt voor het actie. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou ja, maar daar is de rubriek toch voor jou. Hey, volgens mij hebben we Hans uh, Verbreukelen aan de lijn. Hans, Peter, kom maar, maar in. Sjors uh, Verbreukelen. De ja. neef van Hans. Sjors <laughs> <Hey, George Cantros. laughs> <Ja>. uh, <coughs> en troos. Een hoop voor Nederland. Wat zeg je? Er is hoop van Nederland. Nederland kan winnen. Hoe? Hoe? Heb jij aan de zachte hars gezeten, Joris? Nee, kijk. Uh, uh, de concurrentie heeft wellicht goede voetballers. Ja. Maar wat het ik... verschil is dat Nederland durft aan te vallen. Zo praat ik gisteravond om vijf uur, praat ik ook zo. Dan moet je eerlijk toegeven. Zit je nou iemand zijn accent belachelijk te maken? Nee, joh, helemaal niet. Even... Wat een geleuter. Oh, ja, Wat was Goedendag. dat nou, man? Goedenacht! Waarom was je nou weg, joh? Ja, wat moet ik erover zeggen, ik bedoel, uh, ja. houdt uh, die van K1 vechten Jaapie? Nee, ook niet. Nee, nee nou, we, hebben we van het Ik vind het niet makkelijk om jou tevreden te houden vanavond, hè? Nee, maar wat nee, denk je? Wordt het een regelrechte ramp, Jaap? Eh, uh, ik denk dat, uh, dat we uitgeschakeld worden op Denemarken. Op ja, Denemarken, Ja, ja je ja, hebt gelijk. Ook... Ik heb geen flauw idee wat je daarover heeft, hè? He. Hey, uh, van... ik ga een maandje ertussen uit. Vind je het, vind je het heel erg? Ja, ja, wezenlijk. Ja, zo is het nou, leven jongen. Ook, hoor. Ja, Jan, Jan die mist me ook nu al. Nou. Hé hey, Jappie, uh, tot over een maandje jongen. Ja, tot... Wat een geleuter. Shit, wil die fijne vakantie zeggen? Wordt weer gedrukt. Ja. Nou. Joop. Dan... Joop, ben je daar? Ja. Ja, ja, ja. Ik heb laatst een uh, t-shirt gewonnen voor jullie. Ik ja, vroeg uh... maar af of iemand dat wil kopen even. <laughs> Wat een geleuter. Ja, geloof het niet, we hebben nog een Joop. Nee, nou? Ja. Daar ja, ben ik. Dat zie je. Hé, hier. Hey, dat is nog een Joop. Ik ben heel erg benieuwd naar de stelling van volgende week. Wat zeg je? Uh, een een maandvakantie is van Jan Roos lang niet genoeg. De stelling van volgende week. Wat is de stelling van volgende week, Joop? Een uh, maandvakantie Joop. is van Jan Roos lang niet genoeg. Wacht nou even. Joop Wacht. gaat wat zeggen. Oh, sorry. Joop, kom maar. Joop, zeg je. Ja? Uh, de stelling van volgende week. Ik wil weten ik ook graag een uh, t-shirt van jullie hebben. vind ik wel leuk. Volgens mij snap je het concept niet helemaal, Joop. Ja, ja luister. Nee. Luister, luister, luister, luister. Wat een geleugde. Sam hier verlangsduren. Ja, wat ja, ik zeg. Hey, mijn uh, vriend Sam hier trouwens. Jouw vriend Sam Simon. Zit ja, goedendag. Zit, ja, dus. <laughs> zit je in een vliegtuig met het raampje open, Simon? Nee hoor. Ik zit wel in een auto. Oh, dat eh, is de mooie wagen. Wat rijdt, ja, Simon? Jaguar. Een Jaguar? Oeh, ja, ja. daar is niet mis hoor. Dat is een van mijn favoriete ja merken is dat. Hé, hey, ehm, um, wil je nog iets zeggen? Gewoon... Ja, ja, ja, zeker. Nou, leuk. Waarom was dat stel je nog alweer? Uh, EK-ramp. Wat een geleuter. Nou, dat was... Oh, god. Hey, oh, ja. Dat hebben we nog heel veel Hup is er ook nog. Ja, alweer. Huub? Alweer, ja. Alweer. Ja, alweer. Nou, ja. Hé, hey, leuk dat je nog een keer belt. Dat vind ik echt heel leuk. Wat een geleuter. Jelmer, hè? Zij hangt de, de kutkebouwte aan de, de lijn? Dat is leuk. Een persoon ja, is... Een andere kutkebouwte, hè? Oh, Heet jij echt Jelmer? Ik weet echt jong hoor. En ben je ook zo klein voor een stuk? Ik uh, ben 1,68 meter. Je zit mega zicht zich. En is het omdat je heel jong bent of omdat je per ongeluk gestopt hebt met groeien onderweg? Uh, nou, ik ben 24, is dat jong? Nee, ja, dat is, ja, 1 meter 68, jong, leuk. Dan, dan kom je precies tot je, de knieschijf ja. van Semi-Schild. Leuk. Ah, we hebben hier wel een ja, dames en heren, jongens en meisjes, want uh, ik ga eventjes uh, op vakantie. Waarom? Gewoon, uh, nou, dat kan. Ja, en ik op ook de zeker board. Nee, nee, want want ik heb tot nu toe twee lang, echte Jannen gemist, hoor. Een de wens van Jan Roos is om op vakantie te gaan. Ja. Hij zoekt ook nog leuke tips. Uh, kun je allemaal de je dit programma sturen... waar Jan Roos wil ontmoeten deze zomer. Ja, zeker. En dan wordt Jan Roos live on tour. Maar wacht even, wie ja. gaat mij vervangen? Ja dat ga ik nu aankregen. Ja, je hebt Stiekem. bij Leo. Ja, was met Nee, maar Jo-Janneke van het podium, je weet wel. Mijn collega. Dus eigenlijk wordt het een soort van echte Jo-Janneke. Nou ja, goed, weet ik veel. En nu was hij een beetje Janneke. Het is Jo-Janneke. Het wordt heel leuk, het wordt allemaal MV en zo. En dat mannelijke, dat botten van Janneke. Ja, hartstikke leuk. De komende vier weken is er niet aan. Maar op een gegeven moment is hij weer terug, Jan. En dan gaan we er weer als met. Wie komt er te gast volgende week? Oh, Sunny Bergman. Wie? Ja. Oh, de documentaire ja, maakt ze erover. Sted, met, met, met, met, met, heel druk met Vagina's is geweest. En, ja. en daar willen we alles over weten. Geen gek de, vagina's. Vrouw vriendelijke ja. Vagina's. Ja. Nou, ik ga luisteren hoor. Janne, <laughs> echte echte Jojannekes. En wil je Roos Rozeboet? Ik heb het beloofd dat ik niet zou zeggen. Maar hij is natuurlijk nuttig te camping. Zit, hou nou nu, iemand En wil je mannen, niet zeggen, man. In een... Tot over de maat, lieve luisteraars. Maak wel een van. Echte JoJannikus. Gaan op op bezoek. Volgende week Jojanneke en Jan. En ik zeg ciao, Ciao. Tot zover. Echte janne. Echte Jannen. Dit is een stukje reclame, dames. Nou, dat is niet Ik begin zo over mijn eigen punnikboek. Jan en zijn paddenstoel. Nee, dat is van mij. Jan heeft kerk sowa gids, was dat?